4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen in de Tweede Kamer? En 75 van de achterban van het CDA is voor het crematoriumakkoord. Heeft Buma misgegokt? Dat straks in de villa. Nu is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Duitsland wordt elk moment de aankondiging verwacht dat de CDU-CSU van bondskanselier Merkel en oppositiepartij SPD formele onderhandelingen beginnen over de formatie van een nieuw kabinet. Verwacht wordt dat de partijen een gezamenlijke aankondiging doen over de pogingen zwart-rode of grote coalitie te vormen. De SPD vraagt de leden zondag toestemming om aan de onderhandelingen te beginnen. Verwacht wordt dat de formatie lang zal duren. De christendemocraten en de sociaaldemocraten zijn tot elkaar veroordeeld... na de mislukking van het verkennend overleg tussen CDU, CSU en de Groenen. De belangrijkste geschilpunten tussen de SPD en CDU... zijn de invoering van een minimumloon voor heel Duitsland en het fiscale beleid. De staat is aansprakelijk voor de schade die arbeidsongeschikt hebben geleden... doordat ze voor 2012 te weinig vakantiedagen opbouwden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Zieke werknemers bouwden voor 2012 minder vakantiedagen op dan anderen. Bij een beëindiging van het dienstverband... kregen zieke werknemers dus te weinig vakantiedagen uitbetaald. Die ongelijkheid was in strijd met een Europese richtlijn. Daarom paste Nederland de wet per 1 januari 2012 aan. Het Hof vindt dat de overheid dat al veel eerder had moeten doen. Het ministerie van Sociale Zaken... zou zo'n 1200 claims hebben ontvangen van zieke werknemers. Vervoerbedrijf Arriva wil op het 4 traject gaan rijden. Arriva-directeur Hettinga zei in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat het in het belang van de reiziger en van de belastingbetaler is als staatssecretaris Mansveld het plan serieus onderzoekt. Het vervoerbedrijf wil samen met Deutsche Bahn snelle treinen laten rijden tussen Amsterdam en Brussel. Dat zou vanaf eind volgend jaar al negen keer per dag kunnen. Enkele jaren daarna zouden er nieuwe hogesnelheidstreinen kunnen worden ingezet die 300 km per uur rijden. Arriva wil dat Mansveld drie maanden de tijd neemt om naar het plan te kijken. Een 77-jarige man die zichzelf het monster van Leersum noemt... heeft een voorwaardelijke celstraf van de maand gekregen en een boete van 4500 euro. De man terroriseert zijn buren in Leersum al jaren. Rudolf R. werd al drie keer eerder veroordeeld voor belaging, huisvredebreuk of vernieling. Dit keer is hij veroordeeld voor het stelselmatig maken en verspreiden van foto's van zijn buren... Ook maakte hij zijn buurman in brieven aan de gemeente uit voor pathologische leugenaar. Het OM had drie maanden cel geëist, maar de rechtbank in Utrecht vond de strafbare feiten daarvoor niet ernstig genoeg. De rechtbank heeft de hoop gevestigd op de bemiddelaar, die inmiddels is ingeschakeld om de burenruzie te sussen. De Britse documentairemaker en natuuronderzoeker David Attenborough krijgt een prix europa voor zijn oeuvre. De 87-jarige Attenborough maakte voor de BBC wereldberoemde natuurprogramma's zoals de Live-series, Planet Earth en Frozen Planet. De Prix europa wordt sinds 1987 jaarlijks uitgereikt... aan de makers van de beste televisie, radio en online producties. De jury roemt met name Admirals passie. Zo kan hij heel enthousiast zijn over het grootste dier op aarde... de blauwe finvis. In 50 jaar van programma maken... heb ik gelukkig genoeg om de levende wereld... in al zijn splendor en complexiteit. Uitemburg heeft volgens de jury hele generaties enthousiast gemaakt voor natuurfenomenen, het planten en het dierenrijk. De Brit krijgt de prijs volgende week zaterdag in Berlijn uitgereikt bij de afsluiting van het pri europa festival En zojuist komt de doorrekening van het Centraal Planbureau binnen. De macro-economische effecten van de begrotingsafspraken van vorige week zijn zeer beperkt. Dat zegt het CPB in een eerste doorrekening van de afspraak... over de begroting die het kabinet en D66, SGP en ChristenUnie maakten. De werkgelegenheid stijgt op termijn met 0,6 procent. Het weer aan zee onstuimig. Soms zware windstoten, verder vooral in het noordoosten en zuiden buien. In de rest van het land geregeld zon. Het is 14 tot 16 graden. Morgen en zaterdag lange tijd droog met van tijd tot tijd zon. Nou, het is prachtig weer, maar toch ongehoord veel files, Jolanda van der Velden. Nou ja, toch valt het wel mee hoor. Relatief gezien, elf files voor de woensdagmiddag op dit tijdstip... is ietsje minder dan gebruikelijk. Uh, twee files vallen op. Er ligt olie op de weg op de A30 Barneveld richting Ede. Tussen industrieterrein Harselaar en Ede Noord drie kilometer. De rechte rijschok is dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat klusje wel tot zeven uur vanavond duren. En er was een rijschok dicht op de A325 Nijmegen... richting op Velpenbroek, Tussen Elde en Hussen nog drie kilometer... En gaat de villa verder tot straks.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 Ik kijk niet, dus ik zie... Aflevering 24. Lijken. Carla Houtink, universitair docent politieke geschiedenis... aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. We zien hier de Kamervoorzitter, Anouska van Miltenburg, het debat openen. Maar voor haar zitten ook nog een aantal mensen... die doen niet mee aan het debat. Uh, wat is hun rol eigenlijk? Daar zitten de mensen van de dienst Verslag en Redactie. Vroeger wel de stenografen geheten. En die tekenen eigenlijk op wat er uh, in het debat gebeurt en gezegd wordt. Stenografen die hielden vroeger uh, alles bij, hè? die schreven alles op. Is dat nog steeds het geval? Nee, tegenwoordig wordt alles op band opgenomen. Uh, je ziet ook daar allerlei computerinstallaties staan die ze uh, daarvoor uh, gebruiken. Uh, ze zitten daar nog om, eigenlijk om twee redenen. De een is dat zij alvast allerlei informatie invoeren over de sprekersvolgorde... over interrupties, uh, over het debatonderwerp. Zodat ze alvast het geraamte hebben staan uh, van, wat ze, van wat straks de handelingen gaan zijn. En de tweede reden is dat ze er toch bij het debat fysiek uh, aanwezig willen zijn... omdat er natuurlijk altijd dingen kunnen gebeuren in de vergaderzaal... die zij moeten hebben meegemaakt om het verslag zo goed mogelijk te kunnen uh, maken. Dat kan aan de ene zijde zijn dat er geapplaudiseerd wordt... of geroffeld op de bankjes of dat er gelachen wordt. Dus daarom zitten ze daar nog steeds. Vroeger uh, werd er ook geschrapt in die handelingen. Uh, u heeft een boekje geschreven uh, over lijken. Dat gaat over het taalgebruik in de, de Tweede Kamer. Ongewenst taalgebruik. Wat zijn die lijken eigenlijk? Ja, Dat is dan eigenlijk een andere vorm van taal... die niet in de handelingen uh, terecht is gekomen... Uh, tussen 1934 en 2001 had de voorzitter de bevoegdheid om taalgebruik dat onwelvoegelijk was, opruiend, beledigend, uh, de geheimhouding schendend taalgebruik van Kamerleden, om dat uit de handelingen te laten of te, te verordeneren dat dat er buiten moest blijven. En dat heeft uh, de zogenoemde lijken opgeleverd. Uh, dat zijn dus kleine stukjes uit het debat die over die jaren heen uh, niet in de handelingen zijn opgenomen. Het zijn verwensingen, uh, het zijn iemand betichten van bijvoorbeeld liegen, uh, zoiets eerlijks? Ja, precies. Liegen behoort eigenlijk tot de informele categorie van uh, ontoelaatbaar taalgebruik. Uh, die eigenlijk door de tijd heen steeds uh, als te vergaand uh, werden beschouwd. En dat had er eigenlijk mee te maken dat als je een, ka een Kamerlid of een minister van liegen beticht... dan moet je ook wel echt kunnen bewijzen dat hij uh, de waarheid helemaal verdraaid heeft of, of, of iets achtergehouden heeft. Uh, en daar zat het hem in, in die bewijsvoering. Je mocht wel zeggen dat een Kamerlid of een minister uh, de waarheid uh, mooier voorstelde... maar om hem nou echt te beschuldigen van liegen, dat was dan een te directe uh, belediging. Nou Vandaag de dag hoor je het uh, te passend en te onpas in het debat. Maar nog uh, in de jaren 80 en 90 werd dat wel als een, uh, ja, een no-go-uitspraak uh, gezien. We hebben het laatste uh, algemene beschouwingen gezien. Het miserige mannetje waar Pechtold van uh, beschuldigd werd door uh, de heer Wilders van de PVV. Zou dat uh, uh, toen gekund hebben of was dat absoluut een lijk geweest? Dat vraag ik me natuurlijk ook altijd af als ik naar die debatten van vandaag de dag kijk. Of iets vroeger ontolaanbaar verklaard zou zijn. Ik denk dat dit wel in de categorie persoonlijke beledigingen was gevallen. Die dan zeker de handelingen niet, niet gehaald hadden. Zeg In de jaren zeventig was dit wel een, een lijk geweest. Ja. Maar je ziet dat elke tijd ook zijn eigen taal kent. En elke uh, parlementaire periode um, heeft zijn... Zijn uh, emotionele Elke parlementaire periode is, heeft zijn eigen niveau van emotie. En uh, je ziet dat we nu weer in een periode zijn waarin hele verhitte debatten gevoerd zijn. En het contrast met de jaren 80, begin jaren 90, lubbers en kok is heel erg groot. Waardoor de schok nu ook wel wat groter is. Terwijl we, uh, als je de handelingen van midden jaren 60, of zo zeg het jaren 30, of het einde van de 19e eeuw. Uh, terugleest, ook periodes waarin wat wij zeggen, de politiek uh, uh, nogal uh, uh, emotievol was uh, dan zie je dat daar ook wel uh, dit soort uitspraken gedaan werden, maar de voorzitter greep wel wat vaker in, uh, in vroege periodes dat was een bijdrage van Klaas Den Tek het Vragenuur met vandaag Aukje Verhoesel, Groene Amsterdammer Frits Wester van RTL en D66 Kamerlid Kees Verhoeven, goedemiddag goedemiddag Kees Verhoeven, D66. Uh, nou, een van de voorbeelden die je genoemd werd... die ging over de, jullie fractievoorzitter Pechtold. Um, moeten we eigenlijk terug naar die criteria van de, decennia geleden? Of ja, het is nu helaas de taal evolueert en het woordgebruik ook, dus? Ja, er is een verantwoordelijkheid voor de voorzitter... maar er is vooral ook een verantwoordelijkheid voor de debatteerders, de Kamerleden zelf... En volgens mij heeft Alexander na het voorval van miserig mannetje... gezegd dat de voorzitter daar niet zozeer degene moet zijn die daarop ingrijpt... maar dat het ook aan de Kamerleden zelf is om het een beetje op een fatsoenlijke manier te zeggen. Zelf dacht ik toen ik deze mevrouw net hoorde praten... van misschien is het wel gewoon een leugen, Want ik vind Alexander Pech tot geen miserig mannetje. Dus in die zin zou het dan in de oude tijd een lijk <lacht> geweest zijn. Maar ja. ik denk dat het heel lastig is voor een voorzitter... om elke keer precies te weten wanneer je in moet grijpen. Ja. Ik denk eigen verantwoordelijkheid voor de Kamerleden belangrijk. Hmm. Aukje, wat vind je? Hardhandig ingrijpen en hardhandig kamerleden opvoeden? Of het uh, gaat zoals het gaat? Nou, hardhandig heeft sowieso geen zin. Want dan doe je mee aan wat je juist wilt, uh, ja. wilt voorkomen. Wat verwijderen je... uit de uit de kamer door nee, een bode? De, nee, dat heeft toch weinig zin. Ja. Dan krijg je helemaal gedoe. Dan, dan is dat weer de hype van de dag. Ja. Ik bedoel, dat, nee, dat helpt niet. Ja. En je hebt ook, je hebt moment, nou ja, een paar jaar geleden, ik weet nog niet meer precies wanneer. Doe nou normaal man. Nou, dat is een Dat is geen onwelvoegelijk woord bij. Maar, Knettergek. Nee, nee, maar ik ook doe nou normaal man, dat kan je toch niet verbieden. In de zin, doe zelf normaal, werd er dan teruggezegd. Ja, moet je dan afhameren als voorzitter? Ik ben het helemaal met Kees eens. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Kamerleden. Dat krijg je niet weggehaald. Nou ja, ik hou wel van debat waarin gewoon dingen wel klip en klaar duidelijk worden en gezegd worden. Maar van die verruwing, uh, dat vind ik wel heel erg jammer. En ik zeg altijd, kijk, als het op voetbalveld uh, wat gemeener en valser wordt... dan wordt het op de tribunes ook altijd onrustig. En dat heeft wel zijn weerslag weer uh, op die samenleving. Want soms zit je naar nou debatten debat te kijken en dan zit ik echt te denken... wat zijn ze met vredes nou mee bezig met snallen. Uh, ik bedoel, dit, dit, dit is het parlement, dit is, er moet ook iets van gezag uitstralen. En nogmaals, dat je elkaar eens een keer flink de waarheid zegt... dat mag allemaal best in het politieke debat, maar... Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn kwalificaties bij van... ik denk, doe dat nou alsjeblieft Iemand, met z'n allen gewoon even niet. Hm? Iemand maar fatsoenlijk onthoofden, dat mag. Ja, Goed. Uh, op een nette manier en maak ik het dan ook kort. Zoals. Kijk, in de 19e eeuw was er een minister van Defensie die nog in vol ornaat met zwaard in de Kamer verscheen en die werd razend door een kritische vraag en die stormde tierend met, met getrokken stable. zwaard op een parlementariër af. Nou ja, die tijden hebben we achter ons gelaten, dus het valt eigenlijk reuze mee. Zou je ook, ook kunnen... Ja, wat dat betreft is het nu heel braaf. Ja, precies. En nou, gelukkig laat... hebben we het ook tegenwoordig een minister van Defensie die niet zelf een rol heeft binnen Defensie. dus nog veel waardevoller. Ja, en geen zwaard draagt. Nee, nee. Je weet ook, in het Engelse parlement is de afstand bepaald in het lagerhuis door, van de coalitie en oppositie die twee. Partijen, door door precies de afstand van twee degens. Okay. <laughs> Dat dus elkaar net niet kon <laughs> ja. We gaan naar de politieke realiteit van deze week. We hebben natuurlijk het debat <coughs> gehad over het herfstakkoord. Uh, vervolgens het, uh, werd het dunnetjes overgedaan in, het financiële, in de financiële beschouwingen. Uh, halverwege die beschouwingen vanmiddag net, as we speak... komen de cijfers van het Centraal Planbureau... die al die uh, resultaten van die onderhandelingen flink hebben doorgerekend... Um, het resultaat is eigenlijk gering. Gert Kluuk zei het al. Het doet eigenlijk nauwelijks iets. Behalve op termijn een stijging van de werkgelegenheid met 0,6 procent. Uh, Kees Verhoeven. Liggen de Kamerleden trillend van angst uh, uh, voor een debat te wachten... op cijfers van het Centraal Planbureau? Of is dat niet meer zo? Nee, ik denk niet uh, dat we er echt slecht van slapen de nacht ervoor. Maar het CPB is natuurlijk wel een, is een hele belangrijke graadmeter. Uh, het CPB is toch een van de instituten die, die doorrekent wat bepaalde beleidsmaatregelen voor gevolgen hebben. En dat wil je als politicus wel weten, omdat je het ook on onafhankelijk en objectief uh, doorgerekend wil zien. Dus ik denk dat het een hele belangrijke graadmeter is. Uh, hierbij geldt wel, bij dit bij effect op baan en werkgelegenheid, uh, dat de lengte van de termijn uh, van belang is, macro-economisch. Uh, dat betekent dat het voor het hele land, terwijl je natuurlijk soms ook bepaalde uh, groepen of bepaalde uh, sectoren uh, een stimulans wil geven. Uh, dus het is van belang om te weten, uh, bovendien is het Positief dat er toch uh, op, op, op lange termijn, zie ik nu staan, uh, een positief effect op de werkgelegenheid is voor de langere termijn. Nou, dat was een van de doelstellingen van het begrotingsakkoord. Nee. Meer banen, uh, nou, die zijn er ten opzichte van het regeerakkoord nu ook. Ja, dus, Maar daarom kan ik me, uh, zijn... ik me dus voorstellen, <coughs> sorry precies om, om, om wat je nu zegt, Frits Wester, <coughs> dat uh, een aantal leden van die oppositiepartijen die uh, nu hun, uh, hun medewerking hebben gegeven, dat het voor hem wel degelijk van belang was... wat er nu uit deze CPB-cijfers kwam. Want als daar iets uit zou komen uh, wat niet zo gunstig is... dan hadden we meneer Buma toch wel zien dansen, denk ik. Nee, ik, ik sprak vanmiddag nog een... Uh Kamerlid van D66, toevallig ook de financieel woordvoerder... die kwam ik even op het uh, terras tegen. Die zei, ja, ik zit met samengeknepen billen uh, op de cijfers te wachten... van klopt het allemaal een beetje? En ik kan me voorstellen dat ze bij, bij de ChristenUnie en de SGP... die extra dingen wilden doen voor gezinnen... zitten kijken van ja, het zag er allemaal vrolijk uit uh, voor die gezinnen... maar klopt het ook volgens een straf lampro? En ik zit nu even heel snel te kijken naar de eerste cijfers... op mijn uh, telefoon. En dan zie je dat voor 2014 de koopkracht... ten opzichte van uh, wat eerder gepresenteerd ja. werd door het kabinet... iedereen dan... Uh, erop vooruit gaat, de behoorlijk in de plus zit. Maar ja, dat zijn dan... Kijk, macro-economisch doet het allemaal niet zo heel veel... maar op microniveau, hmm. uh, gewoon in je portemonnee... als gezin, als gepensioneerde... doet het natuurlijk wel wat. Hmm. Ouk, dan ziet het er wel een stukje beter uit. Aukje, ja. dat uh, debat over dat begrotingsakkoord... heb jij dat helemaal gevolgd? Gisteren bedoel je, ja. ja? Uh, nou, dan kijk, nu is het keurig netjes gevolgd. Ik bedoel, keurig. Ja. <laughs> Welke, ja, waar waar, waar ja. zat je naar te kijken, dacht je? Wat ik dacht dat ik naar zat te kijken. Mm -hmm. Naar een debat over een begrotingstekort. en een uh, begrotingsakkoord. En ook een tekort natuurlijk. En... Uh, uh... Een debat waarbij uh, degenen die mee hebben gedaan... de, de meest geliefde uh, oppositiepartijen uh, probeerden te verdedigen wat ze gedaan hadden. En de anderen probeerden te verdedigen waarom ze uh, nooit hadden mee onderhandeld... of we waren weggetreden. En, ja, en dan gaan 50.000 banen op termijn in 2040. En of het daar nou allemaal voor bedoeld was, gaat dan een rol spelen. Ja, maar dat is natuurlijk uh, niet het uh, meest boeiende. Heb jij iets kunnen zien? Ja, het is wel wat belangrijk. Op... Het is wel belangrijk, maar eventjes debat, of... wel belangrijk voor nee, mensen die wel geen het... baan hebben. Nee, nee zeker, nee, maar even buiten gaan we zeker ook inhoudelijk. Maar meer ja. even over, daar werd, moet gisteren wel duidelijk zijn geworden... hoe voorlopig althans de politieke posities liggen... en wat er voor, hoe het er voorlopig uitziet, het politieke landschap. Of zeg jij, zelfs dat is me niet helemaal duidelijk geworden? Nou, dat, dat ligt eraan waar je... Waar je... Ik kan, ik kan het verhaal ophangen dat het nog steeds onduidelijk is. Je kunt ook zeggen, ten aanzien van een aantal begrotingen is het wel duidelijk. Met name als het gaat over het sociaal-economisch motorblok is het, is het duidelijk. Gevraagd je aan mij, gaat het over de ESF? Weten we niet. Uh, ik bedoel, kan ik uittellen, maar daar is het niet over gegaan. Uh, het leenstelsel uh, moeten ze nog oplossen. Het pensioenprobleem ligt er ook nog. Dus... Uh, um, in die zin is het wel nog steeds anders dan als je een kabinet had gehad... met twee meerderheden, zowel dus in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Dus in die zin is het, uh, kun je blijven roepen dat het onduidelijk is. De, maar dat zou ik ook weer niet ver vinden. Nee, maar Kees van der Hoeven, uh, dat pensioenplan, dat is toch een zwaard van Damocles. Dat, dat gaat weliswaar niet over volgend jaar, maar op z'n vroegst over 2015, jaren daarna. Maar je moet het wel een keer oplossen. Ja, het kabinet, het PvdA en VVD moet dat een keer oplossen. Uh, wij hebben op een aantal onderwerpen in een begrotingsakkoord... Een, een aantal afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de dingen die wij belangrijk vinden... en ook de anderen belangrijk vinden, uh, dat die beter worden. Nou, bij ons meer banen, meer geld voor onderwijs. Het pensioenprobleem is er zeker een die opgelost moet worden. En volgens mij hebben wij letterlijk gezegd dat we uh, nu de plannen weer worden ingetrokken... en weer worden uh, herbezien. Dat wij open naar die plannen zullen, zullen kijken op het moment dat ze er weer liggen. Hadden we ook gedaan als we nu niet in een soort uh, constructieve drie-constructie zouden zitten. Uh, dus het hangt echt van de inhoud van die plannen af wat daarmee gebeurt... Ja. En ik denk dat een aantal van de voor, uh, voorbeelden die Aukje uh, net noemde ook gelden. Uh, JSF, ontwikkelingssamenwerking, bezuiniging op de rechtsstaat. Zijn allemaal dingen waar wij niet uh, afspraken over gemaakt hebben. Met ethische kwesties ja. niet over gesproken. Dus hebben we onze handen gewoon volledig vrij. Dus Frits, er wordt, uh, Rutte zei wel, ja, driekwart van, van het akkoord is gewoon uh, geaccordeerd door die drie. Dus echt geen punt. Maar als je dan toch even gaat kijken naar al die onderwerpen die nog moeten. Dat is toch ook best zwaar? Ja. Kijk, uh, pensioengebeuren uh, is natuurlijk op zich niet zo'n heel groot probleem. Als je er maar geen prijskaartje aan had. In de berekeningen is er 3 miljard uh, <lacht> bij, bij, in. bij binnengehaald. Ja, maar hier en, en, en dat is het ja. probleem, want die ja. 3 miljard haal je niet. En, en uh, op zich, als ja. we de pensioen uh, de hele, alle hele regelingen, het is allemaal technieken ingewikkeld, net zo laat zoals we nu zijn is er volgend jaar echt geen man overboord en over vijf nee. jaar ook nog niet. Maar dan, Alleen, dan komen er ze 3 miljard tekort. Ja, komen miljard tekort. Ja. En dat hadden ze er beter niet aan vast kunnen knopen. En uh, daar zullen ze een oplossing voor moeten ja. bedenken. En maar is het niet via de pensioenen, is het wel op een ander Hey, per saldo. Als je de, dus de afgelopen twee dagen bekijkt. Um, is dat kabinet daar nou stabieler op geworden? Of niet? Ja, stabieler op geworden. Uh, ze, ze hebben tijd gekocht. Ze hmm. kunnen weer een uh, jaar vooruit. Uh, los even van uh, pensioenen nog een paar dingen. En volgend jaar gaat het hele circus weer van vooraf aan. En uh, Dijsselbloem, uh, de minister van Financiën, heeft al gezegd. Dan ga ik het iets eerder doen. Uh, dus al voor de zomer kijken of je hmm. met een aantal oppositiepartijen... Maar hij nou, ga, hij gaat niet drie. dat het veel ordentelijker gaat. Dat ja, heeft ja, hij ook gezegd. Ja, de verhoudingen zijn natuurlijk wel veranderd. Mark Rutte zegt iedere keer: van, ja, Het is een minderheidskabinet nu in de Eerste Kamer. En dan zullen we dit soort dingen moeten doen. En dan, dan moeten we maar aan wennen met z'n allen. En ik, ja. denk dat die daar, ik constateer dat hij daar wel gelijk in heeft. Maar je moet misschien ook wat breder kijken oppositie, coalitie, het houdt zich in Nederland, kijk naar Amerika, precies hetzelfde, enorm in een klem in de, de houtgreep. En dat werkt niet meer op deze manier. Het is niet een soort gezamenlijk gevoel in die Tweede Kamer van, nou, we hebben samen een probleem, zullen we samen eens kijken of we een oplossing kunnen bedenken. Maar het is nog heel erg coalitie versus oppositie. En ja. Ik denk dat je een keertje af moet van het denken van in coalitietermen en oppositietermen, veel meer in kabinet en Tweede Kamer. En, ja. uh, niet, uh, van de Week ja, zag we weer zo'n voorbeeld. Ja, ik ben het mee eens. Ik vind, uh, in aanvulling op wat, wat Frits Wester zegt... ik denk dat het kabinet niet zozeer stabiel is geworden... maar de politieke situatie is nu wat stabieler... omdat een aantal partijen hebben toegegeven... dat ze verschillende rollen kunnen spelen... die zij uh, vinden bijdragen aan de situatie in het land... En D66 maakt het helemaal niet uit of het kabinet het goed doet of slecht doet. Nee, het gaat erom dat het beleid, hmm. wat uiteindelijk de meerderheid haalt... in Eerste en Tweede Kamer, dat dat het goed is voor Nederland. Oké. Okay. Nou, ja, wat ik nou wel is opmerkelijk het. vind... dat juist uh, Kees Verhoeven van D66 dit zegt... omdat het jouw uh, fractievoorzitter was en, en partijleider... die gisteren tijdens het debat over het begrotingsakkoord uh, zei... Dat hij er niet mee wenste te leven. Dat het dan is die coalitie en dan is die coalitie hmm. en wen er maar aan. En dan heeft hij het niet over, over meteen nee, nu. Bedoelt hij, leiderschap. hij bedoelt leiderschap. Hij bedoelt dat je niet nou, elke keer, keer maar met elke keer wind mee moet, moet waaien. maar dat je duidelijke lijnen moet uitzetten. En wij hebben altijd de lijn gehad dat als er iemand komt met een goed voorstel. dat we het steunen. Dus wij denken niet in coalitie-oppositie. Wij denken in goede voorstellen en slechte voorstellen. Zo heb ik hmm. het niet begrepen, zoals hij zei. Zo heeft, hij, het, zo heeft hij denk ik wel bedoeld. Dan ga ik hem nog eens over nagaan. Maar vragen. weet je het ook niet zo? Dus Elke keer hebben ze elkaar weer nodig. dan krijg je weer gesprekken. Daar gebeuren goede dingen in. Maar dat levert ook irritaties op. Krassen over en weer. Dat telt toch op. Op een gegeven moment komt die kar toch kraken tot stilstand. Ja, maar dat mag toch nooit overweging zijn om wel of niet een besluit wat je wel of niet goed vindt, wel of niet te steunen. Omdat je dan zelf een krasje of een litteken hebt opgelopen. Ja. Kijk, van de week vond ik zo'n kenmerkend voorbeeld. De eerste Kamerlid van de, van de PVV. Zij van het PV is heel erg voor het strafbaar stellen van illegaliteit. Nou, daar kun je voor of tegen zijn. Dat vinden zij. Maar als dat in de Eerste Kamer komt, dan gaan we er tegen stemmen. Terwijl we ervoor zijn om het kabinet ja. in het probleem te helpen. Dan, denk je, ja, dan zijn we toch met z'n allen op de compleet verkeerde weg. Hij nou, werd ook heel snel teruggefloten. Maar hij gaf, een, hij gaf wel een inhoudelijke reden. Hij zei van: uh, Ja, maar luister. Want uh, de werkgelegenheid is voor ons belangrijker dan dit onderwerp. Ja, en met het kabinet maar, maar, maar, maar, weg maar wordt het met de werkgelegenheid niet Maar zo kun je met z'n allen een land niet besturen, volgens mij. Ja. Als je nou de politiek inderdaad ongeloofwaardig wil laten overkomen, dan is dit natuurlijk. De manier. Zijn er, zijn ook weer, tuurlijk, maar er zijn ook weer cynici die zeggen, hij zegt het tenminste eerlijk. En andere politici doen dit in stilte, ah ja, terwijl kijk, ze het proberen kijk, af te dekken. Je kunt ook ja. weer naar een veel natuurlijker proces toe. Als je uh, wat, wat uit die klem komt met z'n allen. Kijk, wat er nu gebeurd is op het ministerie van Financiën. Die, die, die nachtelijke onderhandelingen, die gesprekken. Eigenlijk hoort dat gewoon het parlementaire debat te zijn. Ja. Er ligt een voorstel. En uh, dat, het kabinet wil daar een meerderheid voor halen. Moet daarvoor zaken doen met andere partijen die niet tot de coalitie behoren... ...dan ga je dat in zo'n debat uit onderhandelen. Dan kan iedereen gewoon zien wat er aan de hand is. En nu gaan we dat wat heel krampachtig doen... ...in kamertjes op het ministerie van Financiën. En ik snap het best dat niet alles, alles in openbaarheid kan. Ja. He, want er wordt er ook weer van tevoren overlegd. Maar dat hoort eigenlijk gewoon het debat te zijn. Hm. Ja. Zullen we het nog even over het CDA hebben? Ja. Want het is zo nare niet genoemd worden. Je zou denken, daar gaan we eerst naar Frits vragen... ...maar gaan we gaan toch eens naar oudje vragen... Hm. Uh, uit, de, uh, uit enquêtes blijkt dat uh, 75% van de achterban van het CDA... Uh, eigenlijk wel heel erg tevreden is over is dat herfstakkoord. Ook wel het crematoriumakkoord uh, genoemd. Maar uh, Buma van het CDA, de fractievoorzitter... zet zijn hak in het zand. Tegen slecht plan gaan we helemaal niet aan meewerken. Goeie dingetjes die in de Kamer komen gaan we natuurlijk uh, voor zijn. Maar dit akkoord, we zijn nog steeds heel tevreden dat we daar niet uh, aan meegedaan hebben. Hij zet zichzelf op slot voor de komende jaren, zolang als dit kabinet zit. Heeft hij misgegokt? Eerst ten aanzien van, uh, van die peiling. Toen uh, meneer Buma, uh, uh, ik moet even twee weken geleden wegliep... Toen ging dit CDA ineens in peiling omhoog. Dus ik weet niet. Uh, uh, uh, je zou kunnen zeggen: uh, wat wordt nou precies gepeild? Nou, dit Oftewel, houdt van ik, het akkoord. Nee, nee, nee. nee voor... Ik zet. Ik, wat ik hiermee wil zeggen. Soms ik begin, soms wel eens een beetje te twijfelen aan al die peilingen. Want de, he, wat wordt er nou precies gevraagd? En wat is de vorige keer dan gevraagd? En hoe moet je uitleggen dat eerst het CDA stijgt in de peilingen en dan daalt in nee, de peilingen? Nee, maar het zou kunnen gaan twee weken. Dit, eventjes, sorry. Ja. Dit, dit, van de hond ging ja. over de, ja. de achterband van het CDA. Ja. En dus het gaat om de partijmensen. Die zijn kennelijk ontevreden okay. dat er andere ja. mensen zijn. Zwevende okay. stemmers die naar ze toe komen. Okay. Dat kan maar goed, natuurlijk. Okay. Dan, ten aanzien van deze cijfers. Ik heb altijd de indruk dat juist uh, de achterban van het CDA... heel bestuurlijk is ingesteld. En die houdt ja. helemaal niet van niet mee regeren. En de kont tegen de crisis. Dus gooien. wat dat betreft Frits zou het, kunnen, zou het plausibel kunnen zijn... die uitslag 75% voor het akkoord en meedoen. Ja, kijk... Uh, CDA profiteerde wel even van, van die actie van we stappen eruit. En dan zijn dat de ontevreden VVD'ers die de, hun geluid ineens door het CDA vertegenwoordigd zien. En dan niet uh, vanuit de VVD. Nou, nu ligt er een akkoord, dat was het meteen weer andersom. Uh, CDA zoekt nu een soort positie daarin. Doe nu even niet mee aan het hele spel. Gisteren heel opvallend. Tijdens het debat, BUMA werd geen enkele keer geïnterrupeerd. Zo van uh, nou ja, je zit er lekker even op het strafbankje. Voor, even voor spek en bonen meedoen. Uh, strategisch kan het handig zijn. Maar er zit wel een gevaar in. Een risico. Dat mocht de economie sneller aantrekken dan dat we nu verwachten. En dat zou zomaar kunnen volgend jaar. Uh, dan doen ze even niet mee. En dan ja. kunnen ze het ook niet opeisen. Want wij hebben meegeholpen aan die stabiliteit ja. om dit te bereiken. Ja. En ik zie dan ook wel gebeuren als volgend jaar... Uh, dat inderdaad een beetje gebeurt. En Dijsselbloem gaat weer te raden, bij, uh, voor hulp van buiten bij de oppositie, dat het CDA dan heel snel aangaat. Nou, het CDA heeft natuurlijk heel hoog ingezet met een soort holistisch plan van veel minder belastingen. En, en die hebben gezegd van nou, de, de belastingverlaging die erin zat, uh, vonden wij aan tafel zo weinig dat ze gelijk weggaan. Dus die hebben op een heel nive hoog niveau gezegd: wij willen een totaal andere kant met Nederland op. Ik denk dat die, die kant die ze op willen heel aantrekkelijk lijkt. Maar als je dat zeg maar in dit soort akkoorden moet gaan uitwerken... loop je gelijk tegen allerlei muren aan. En denk ik dat je realistischer moet zijn. Ik denk dat CDA dus ook tegen die muur aan zal lopen. Ze zullen erachter komen dat ze dit beeld van veel minder belasting... en een veel kleinere overheid... dat willen we allemaal. Alleen op het moment dat je dat gaat realiseren... moet je kleine stappen nemen. Als je die kleine stap elke keer niet durft te nemen... omdat het niet past bij je grote beeld... dan loop je vast. En ik denk dat dat het probleem is... waar het CDA de komende jaren te maken mee gaat krijgen... Ik vind het overigens wel verstandig dat Buma heeft gezegd um, dat die plannen die hij wel goed vindt, gewoon blijft steunen. Want daar moet het gewoon mee beginnen. En uh, ik vind die uitleg inderdaad van ja, we gaan tegen iets stemmen waar we eigenlijk voor zijn. Dus als we daarmee gaan beginnen, hm. dat is nog erger dan ruw, ruwe debatten. Dan krijg je onafvolgbare debatten. En maar het wordt ook dan heel lastig, want iedereen gaat als verleden erbij halen. Je stemgedrag in het verleden. En ja. dan kom je eindeloos in de moeilijkheden. Daarom, maar je kunt beter gewoon zeggen. we zijn hiervoor. En op ja. het moment dat je overtuigd wordt in een debat van, van een ander hm. argument of dat je daarvan onderin bent, dan zeg je nou. We passen ons aan. En wat ik jammer vind aan de huidige politieke situatie... is dat elke keer dat je een keer van standpunt verandert... waarvoor je toch met elkaar debatteert... dat je dan gelijk als draaier wordt weggezet. Ja, natuurlijk. Ja, dus ook, okay. ook niet goed. Alkje? Dat is wel Zou... heel lang, hè? Ja. Ja. Zou het Zelf draait slotte... overigens nooit. Nee, dat uh. dacht Zou, <laughs> Zou tenslotte uh, Buma blij moeten zijn... of zich zorgen moeten maken over het feit... dat zijn trouwe partijleden ontevreden zijn... maar dat uh, rechts van het CDA, dus ontevreden VVD'ers... hem ineens wel zien zitten? Nou, ik weet niet of hij daar uh, structureel wat aan heeft... en of dat blijvertjes zijn voor hem. Dat, dat, dat, nou, dat betwijfel ik. Nee, maar ook, nee. zou die er trots op moeten zijn of blij nee. mee moeten zijn? Dan is het antwoord nee. nee. Nee, want kijk, het VVD kan straks, als er weer, stel dat er verkiezingen komen, uh, gaat de VVD kan weer veel meer haar eigen koers varen. Ja, en dan zitten ze in hetzelfde vaarwater. Ja, ik, zou, ik vind het niet verstandig. Ik vind het ook niet echt bij het CDA passen wat ze nu doen. Oké, okay. Elkje van Roesel hoorde u als laatste. Dankjewel en Frits Wester ook. En Kees Verhoeven bedankt. Lucella Carrasol in Hilversum. Ja, We nou zo meteen. Hallo. Zeker, daarin uh, nemen wij de beursreacties door na het akkoord in Washington gisteren, wat er uh, te zien is op de Jaco Verharen vertelt over zijn overstap naar de Australische Zwembond. En er zit schot in de Duitse formatie, daar straks meer ah, over. Oké, okay. tot zo. Jo. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal, nu met Gert Kluk. De effecten van de begrotingsafspraken van vorige week zijn zeer beperkt. Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau... Door het akkoord tussen het kabinet en een deel van de oppositie komen de komende jaren geen extra banen bij. Ook de economische groei blijft onveranderd. Nederlanders krijgen zo'n 0,75% meer te besteden vergeleken met de plannen van Prinsjesdag. Gisteren maakte het Centraal Planbureau al duidelijk dat het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar met 700 miljoen euro verslechtert. Er komt een onderzoek naar de verbreding van de snelwegen A7 en A8... ...meldt is de schuld van verkeer. Uit een eerder onderzoek blijkt dat het wegennet aan de noordkant van Amsterdam... ...in 2030 grote verkeersproblemen krijgt als er geen maatregelen worden genomen. Het gaat om de stukken snelweg van de A7 en A8 tussen de Koentunnel en Purmerend. Die zouden op termijn verbreed moeten worden. En in Duitsland beginnen de CDU-CSU van Bondskanselier Merkel... ...en de oppositiepartij SPD formele coalitieonderhandelingen... ...over de formatie van een nieuwe regering...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 Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Dat valt eigenlijk nog steeds wel redelijk mee. 17 files bij elkaar, 56 kilometer. De meeste vertraging bij Rotterdam en bij Amsterdam... in het zuiden van het land valt wel mee. In het zuiden hebben ze natuurlijk herfstvakantie. Een paar files vallen op. Er is Een, een kapotte auto op de A16 in Rotterdam richting Breda. Daardoor voor de van Briden-Noordbrug 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. En er is olie op de A30 terechtgekomen. Barneveld richting Ede. Tussen industrieterrein Harselaar en Ede-Noord inmiddels 5 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Het schoonmaken gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot 7 uur vanavond duren. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Apeldoorn... over de A1 en de A50.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 Goedemiddag, zo het laatste nieuws uit Duitsland... waar CDU en SPD dus gaan proberen om samen een grote coalitie te vormen. We hebben een interview met Jacco Verharen... die het Nederlandse zwemmen verruilt voor Australië. Ook een interview met de topman van KPN. De hete adem van de Mexicaan slim in zijn nek is hij kwijt. Eerst het debat over de relatie met Rusland. Dat debat is zojuist begonnen in de Tweede Kamer. Het gaat over de mishandeling van de Nederlandse diplomaat Elderenbos in Moskou twee dagen geleden. Verslaggever Wilco Boom, jij volgt het. Uh, heb je al een beetje inzicht in wat de Kamer wil van Timmermans? Mm, niet de hele Kamer, maar het is wel duidelijk wat de belangrijkste oppositiepartijen willen. Uh, die willen dat het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in november aan Moskou, dat dat wordt afgesteld of, of uitgesteld. En dan gaat het niet alleen om de mishandeling van Elderenbos, maar ook om andere incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan, zoals de, het aan de ketting leggen van het schip van Greenpeace. Nou ja, zoals gezegd, voor de SP is het reden genoeg om te zeggen dat het bezoek moet helemaal niet meer doorgaan, want straks in november dan is het concertgebouworkest daar en dan zou de koning daar staan en dat zou alleen maar een mislukking kunnen worden. En D66 en PVV willen dat het op zijn minst wordt uitgesteld. Tegen die achtergrond vindt mijn fractie het niet verstandig omdat Ruslandjaar dat op een fiasco is uitgedraaid, omdat Ruslandjaar feestelijk te beëindigen begin november. Um, en al helemaal niet om um, de, het Nederlands staatshoofd, de koning en de koningin... bij die feestelijke afsluiting aanwezig te laten zijn. Wij vinden het een slecht signaal als het Concertgebouworkest... straks drie feestconcerten geeft. En we kunnen ons goed voorstellen dat het bezoek van de koning en de koningin... wordt uitgesteld. Anders komen zij waarschijnlijk in een buitengewoon lastig pakket terecht... Ik denk gewoon dat het op dit moment verstandig is om de koning niet te laten gaan. Ik denk ook dat dat aan Rusland moet worden overgebracht. Dat om die reden we dat niet zouden moeten willen. Ja, dat zijn oppositiepartijen, Wilco. Wat, wat denk je? Zit het erin dat dat bezoek echt niet doorgaat of uh, wordt uitgesteld? Nee, dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Uh, kijk, het is een uiterste redmiddel om de koning daar niet naartoe te laten gaan. Uh, andere diplomatieke middelen zijn er dan niet meer. Dus uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zinspeelde er gistermiddag wel even op... dat het uh, een serieuze optie is om de koning niet te laten gaan... Maar gisteravond, na overleg met minister-president Rutte, kwam hij daar alweer een beetje op terug. En het lijkt me dat ook uh, in elk geval de regeringspartijen en een paar andere partijen in de Kamer, gezamenlijk een ruime meerderheid, het niet nodig vinden om de koning thuis te houden. Dat bleek ook al een beetje uit de woorden van Hand ten Broeke van de VVD. Over is schouder. Kijken nu alle westerse landen met beschaafde opvattingen over mensenrechten mee... hoe wij deze zaak klaren. Zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Moskou en het Amerikaanse State Department... tonen zich al solidair. En die solidariteit moeten wij niet verspelen door roep toe te rijken. En voorzitter, deze opstelling is niet een zwakke opstelling. Deze opstelling is ingegeven door de wetenschap dat de Russen... inderdaad alleen maar de taal van de kracht verstaan. Maar ook vanuit de wetenschap dat vroegtijdig gebrul... als een boemerang op ons kan terugslaan. Want wie iets roept zonder het te bewijzen speelt bij uitstek de Russen in de kaart. Ja, Hand en Broeke van de VVD niet roeptoeteren richting Moskou. En waarbij hij er ook vooral op doelt dat het niet te bewijzen is... althans tot op dit moment, wie er verantwoordelijk waren... voor uh, die mishandeling van Elderenbos En nu besluiten de koning daar niet te, naartoe te laten gaan. Dat zou impliceren dat de Nederlandse regering, Putin, president Poetin... direct verantwoordelijk stelt voor die mishandeling. En daarvoor is het dus volgens Ten Broeke nog veel te vroeg. En ik denk dat een Kamermeerderheid dat met hem eens is. Dank voor dit moment. Wilco Boom, we horen later meer van jou. Misschien ook als minister. Minister Timmermans aan het woord is geweest. Dan de politiek in Duitsland. Een nieuwe stap, dus bij de vorming van een coalitie daar. De partij van bondskanselier Merkel, CDU-CSU en de Sociaaldemocraten gaan serieus met elkaar onderhandelen. Contact nu met Tim de Wit in Berlijn. Tim, euh, betekent dat, denk je ook, dat het op een regering gaat uitlopen? Is dat echt de intentie? Dat is zeker de intentie. Maar uh, ja, er zit er wel een belangrijke stap tussen. Want uh, de SPD moet dit voorstel komende zondag eerst nog aan zijn leden voorleggen. En dat kan nog best wel spannend worden. Want lang niet alle partijleden zien dat regeren met Merkel uh, wel zitten. Want de vorige keer uh, dat de SPD dat deed, dat was tot vier jaar geleden... is dat des desastreus voor de partij uh, afgelopen. Maar ja, dit is wel een hele belangrijke stap vooruit. Uh, want afgelopen maandag nog verliepen de gesprekken tussen beide partijen heel erg stroef. Uh, de sfeer was toen kribbig uh, op heel veel punten leken ze nog heel ver uit elkaar te liggen. Maar nou ja, zeker nadat afgelopen dinsdag de Groenen lieten weten... niet met Merkel te willen regeren... waren deze twee partijen dus meer of meer tot elkaar veroordeeld. En vanmiddag toonden ze zich blijkbaar zeer compromisbereid. Want ze hadden maar 2,5 uur nodig om te zeggen... we willen nu echt gaan onderhandelen met elkaar. En wat waren die grote struikelblokken in de besprekingen tot nu toe? Waar, waar zitten de pijnpunten tussen de twee partijen? Nou, Er is eentje die er echt boven uitspringt... en dat is de invoering van een wettelijk minimumloon. De SPD wil dat per se. Een minimumloon van 8,50 euro per uur. Duitsland heeft dat nog altijd niet, een minimumloon. En Merkel is daar uh, altijd tegen geweest. Ze vindt dat vakbonden en werkgevers dat zelf moeten regelen. De politiek moet zich daar niet be mee bemoeien, zegt ze altijd. Maar wat we nu weten, want het is pas een half uurtje geleden... dat uh, dit eruit is gekomen, is dat Merkel uh, de SPD op dit punt tegemoet is gekomen. Hoe dat compromis eruit ziet, weten we nog niet. Maar nou ja, het is in elk geval duidelijk, uh, de, beide partijen willen heel graag met elkaar gaan onderhandelen. En als de SPD-leden daar zondag mee instemmen, dan gaan ze vanaf volgende week woensdag uh, serieus over een nieuwe coalitie praten. Ja, je zegt willen of is het, is het meer moeten dat er echt geen andere partijen meer zijn die nu uh, met CDU, CSU in zee kunnen gaan? Nee, ja, inderdaad. De Groenen hebben dus, zoals ik zei... dinsdag aangegeven, eigenlijk niet met Merkel in zee te willen. En ja, op voorhand was al duidelijk dat de CDU, CSU en de SPD... het dichtste bij elkaar staan. Daar, was, daar lag een coalitie het meeste voor de hand. En ja, beide partijen hebben in de gesprekken de afgelopen week... natuurlijk wel dusdanig veel helder gekregen... dat ze de onderhandelingen die er nu aangekomen... echt niet zomaar willen laten mislukken. Dat zou natuurlijk enorm gezichtsverlies zijn voor beide kampen. Kortom, nee, ik ga er wel uit dat, ze, dat deze twee eruit gaan komen. Ja, het is ook wel... E Even goede afleiding denk ik vandaag van, van het nieuws wat is gekomen over de politieke partijen, bijvoorbeeld de partij van Merkel, dat, dat was eerder in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen, dat, dat haar partij onlangs een, een gift heeft gekregen, bijna 700.000 euro, van grote aandeelhouders van autobedrijf BMW, heeft dat nog invloed denk je bij die besprekingen? Nou ja, gek genoeg valt dat wel mee. De SPD heeft wel heel erg gezegd de afgelopen dagen... we moeten een bovengrens invoeren van 100.000 euro aan dit soort giften... want anders wordt de invloed van bedrijven veel te groot. Maar heel hard schreeuwde de SPD nou ook weer niet. En dat komt omdat de SPD net zo goed geld krijgt... van grote Duitse autobedrijven. Ook zij kregen een ton van BMW en een ton van Daimler. Dus ik denk dat beide partijen het toch wel over eens zijn... dat die autolobby weliswaar machtig is in Duitsland... maar dat de auto-industrie ook bijzonder belangrijk is voor het land... Want er werken 750.000 mensen in de industrie. En ja, het is wel waar dat Merkel in elk geval... nu het stempel van autokanselier heeft gekregen in de Duitse media. Want hoewel ze altijd het imago had dat ze zich niet liet beïnvloeden... door lobbyisten uit het bedrijfsleven... Ja, kun je toch wel genoegzaam aannemen dat dat toch wel degelijk gebeurt. Dank voor jouw bericht. Dat was Tim de Wit vanuit Berlijn. Dan gaan we naar buiten, naar de kust waar het hard waait. Het strand van Petten in Noord-Holland. Daar ligt een Belgische vissersboot op deze herfstdag... Vannacht gestrand. Jeroen de Jager, jij bent daar. Wat is er te zien? Ja. Uh, nou, dat schip dat ligt hier nu, de Z75. Een schip uit uh, Kotter uit België. Dat had uh, drie bemanningsleden aan boord. Zeeuwse uh, vissers waren dat, uit Ierseke. Uh, die hebben inmiddels uh, met een uh, search and rescue team, een helikopter die hier rond half vier uh, boven vloog, hebben ze het schip verlaten. Uh, die zijn naar de kooi uh, gebracht in Den Helder. Ja, dat schip ligt hier nu in zijn eentje uh, ja, speelbal van weer en wind en de golven. Het ligt nu stil. Uh, toen de bemanning nog aan boord zat, die hebben daar ongeveer twaalf uur aan boord gezeten... Ja, ging dat schip heen en weer... Uh, ja, en nu ligt het hier verlaten. Ze zijn gestopt met, met, uh, met slepen, want om half vier was het hier hoog water. Uh, zou er een mogelijkheid zijn geweest om um, dat schip vlot te trekken? Dat is niet gelukt. Het is te wild hier, er staat te veel wind. Uh, uh, er was een maatschappij ingehuurd door de eigenaar van het schip. Die hier te laat aankwam. Ze hadden al bij laagwater een lijn moeten leggen met, uh, met deze kotter. Ze waren hier te laat en zijn onverrichte zaken teruggekeerd. Dus ja, nu is het gewoon uh, wachten volgens mij. Met Joron Jager Straks meer uh, van jou vanuit Petten. Ambtenaren van het ministerie van Financiën... hebben kritiek op plannen van staatssecretaris Wekers van Financiën. Die wil de termijn waarop de Belastingdienst over een aangifte moet beslissen... terugbrengen naar 15 maanden. Nu kan de Belastingdienst ook nog na 5 jaar geld terugvorderen. Die termijn wil hij naar 3 jaar terugbrengen. Erik Rutte is voorzitter van de Vereniging van Hogere Ambtenaren... bij het ministerie waar die kritiek vandaan komt. Goedemiddag, meneer Rutte. Goedemiddag. Als we eerst die termijn voor beslissen over aangifte nemen... van 3 jaar, zoals het nu nu is naar 15 maanden. Wat is uw bezwaar daartegen? Nou, ja, in het voorstel staat dat uh, men belastingplichtigen... sneller zekerheid wil geven. Um, maar om dat te doen, hoef je de maximumtermijn natuurlijk niet te verlengen. Want dat doen we nu ook al. We proberen nou ook al zo snel mogelijk... mensen uh, waar niets aan de hand is een definitieve aanslag te geven. Dus daar is dat je, niet voor En waarom nodig. moet je hem dan wel op drie jaar houden? Voor welke gevallen dan? Nou, dat zijn zeg maar juist in de gevallen waar mensen zich op het randje begeven... Uh, dingen proberen, uh, adviseurs zeg maar, uh, pleitbare stellingen innemen... die achteraf toch fiscaal niet helemaal juist blijken te zijn... daar hebben we uh, gewoon uh, vaak meer tijd voor nodig. En door al die gegevens die de Belastingdienst nu automatisch krijgt... dat, dat zie je bij de aangifte, hè, de Belastingdienst weet bijna alles al... als je aangifte doet, biedt, biedt dat dan geen mogelijkheden om het sneller te doen? Ja, dan, uh, dan moeten we eventjes kijken naar de groep van belastingplichtigen... Uh, het systeem zit op, de, op de verandering van de inkomstenbelasting. En in, in de inkomstenbelasting heb je diverse groepen. Mm -hmm. En de vulde aangifte, dat is voor de, zeg maar de, maar zeggen, de gewone burger... Met, met wat loon en wat uh, een beetje spaargeld en wat hypotheekrente. En daar hebben we heel veel gegevens van. En daar uh, kunnen we ook heel snel een aanslag opleggen. Daar kunnen we hem zo snel opleggen dat ook onze vereniging zegt... Uh, misschien moeten we het ballon draaien en zeggen van... als je de aangifte indient, is dat de aanslag. Dus wij willen wat dat betreft ook voor deze groep... de verantwoordelijkheid naar de burger zelf leggen. En niet meer uh, de, de belastingdienst dwingen tot een controle op deze aangifte. Dus een, eigenlijk een ander systeem. Dat is een ander systeem. Ja. Uh, daar tegenover staan andere groepen, bijvoorbeeld zeer vermogende particulieren of ondernemers. En kijk, met name bij deze laatste groep kun je zien, daar baseren we ons op hun boekhouding. En die gegevens kennen wij dus niet. En, en daarvoor heeft u meer tijd daar nodig? Hebben we meer tijd en, voor nodig. En als u die nou niet krijgt, hè, als, als het 15 maanden gaat worden die termijn, denkt u dan dat de Belastingdienst en dus de schatkist geld gaat mislopen? Ja, dat is niet uit te sluiten. Uh, het is voor onze vereniging moeilijk om hierover berekeningen te maken natuurlijk. Dit soort gegevens zijn bij het ministerie van Financiën uh, beter bekend. Maar uh, volgens de wetten van de logica is het zo dat zeg maar, een gewone burger die alleen loon en een beetje hypotheekrente heeft, die krijgt nu heel snel een aanslag en die interesseert het helemaal niets of die aanslagtermijn uh, 15 maanden of drie jaar is. Maar, maar juist daar waar mensen zaken proberen, daar is het interessant uh, als die aanslagtermijn uh, verkort wordt. Want hoe korter, hoe groter de kans dat de Belastingdienst onder druk komt. Nou, en, um, u, u komt hier nu mee naar buiten, of uh, in ieder geval het stond in de krant vandaag. Uh, lijkt mij niet gebruikelijk dat, dat ambtenaren op deze manier uh, inhoudelijke kritiek weliswaar op de staatssecretaris leveren. Um, mag dit wel van Wekers, om het maar zo uh, te zeggen? Ja, goed, wij zijn een beroepsvereniging. En als wij zien dat in de wetgeving zaken geregeld worden. waarvan we denken dat het maatschappelijk niet helemaal ideaal is, dan uh, hebben we daar ook een verantwoordelijkheid in. En dan, uh, en dan roepen wij dat. We hebben dit ook besproken met wekers, uh, uiteraard. En hij luisterde uh, niet? Uh, hij heeft wel geluisterd, maar hij zegt uh, ik maak een andere afweging. Ja, maar, ook, ook omdat hij erop wijst, uh, begrijpen wij van de woordvoerder uh, in de krant... dat er breed draagvlak is bij de top van de Belastingdienst... en dat uw club uh, maar 1500 ambtenaren uh, ja. uh, telt... Nou, uh, ja, dus dat is een beetje een flauwe reactie natuurlijk. Um, kijk, uh, uh, mijn vereniging heeft een hoge vertegenwoordiging... onder de academici bij de Belastingdienst. En de hoger opgeleiden zijn per definitie natuurlijk in de minderheid. Dus, dus om daar nou op die manier naar te verwijzen... dat, dat is niet helemaal uh, verstandig, denk ik. Maar goed... Um, op de beeldkant van de Belastingdienst zag je ook heel veel adhesiebetuigingen... en heel veel kritiek op deze opmerking. En dat komt dan uit kringen die geen lid zijn van onze vereniging. Goed, U heeft uw punt in ieder geval nogmaals uh, duidelijk gemaakt. Meneer Rutte, dank voor uw toelichting daarbij. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we naar Jolanda van der Velde. Verkeersinformatie, Jolanda. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte, Lucella. Het probleem zit vooral vanavond op de A30 Barneveld richting Ede. Bij Ede-Noord staat 4 kilometer. De reishok is dichter. Er is olie op de weg terechtgekomen. Het schoonmaken gaat nog wel een tijdje duren. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via de A1 over Apeldoorn... en dan de A50 richting Arnhem. Well, we know where we're going,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 Wachten. Talking Heads, Road to Nowhere. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Met Gerrit Hiemstra. Gerrit, we hoorden net Jeroen de Jager. Die was op het strand bij Petten in Noord-Holland. Ongelooflijk harde wind. En niet alleen daar, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat geldt vooral voor het noorden van het land. Hoe noordelijker, hoe meer wind eigenlijk, daar komt het op neer. Een harde tot stormachtige wind is er geweest. Op de Wadden vooral. En uh, ja, ook Noord-Holland en het noorden van Friesland en Groningen... hebben ook wel wat meegekregen. Er, er is trouwens ook schade. Nou ja, je gaf ook al aan uh, de, de boot op, op, op de keien zeg maar. Maar ook uh, bomen die omgewaaid zijn. Niet heel veel, hoor. Die, waarschijnlijk waren ze dan toch al... Uh, Zeg maar verrot. Dood, uh, ja. bijna dood. En, en uh, waren ze toch al vroeg of laat omgegaan. Maar goed, geef wel aan dat het daar ruig weer is geweest. Um, rest van het land, daar scheen de zon. Was trouwens ook wel redelijk wat wind. Maar toch niet zoveel als in het noorden. En de temperatuur vrij zacht? Ja, het is vrij zacht en het blijft het ook. Uh, sterker nog, de temperatuur die gaat denk ik nog iets verder omhoog. Uh, ik denk dat het weer morgen een, een totale tegenstelling is met dat van vandaag. Want morgen is er vrijwel geen wind. We zitten dan tussen twee lage drukgebieden in. En uh, vooral vannacht kan er ook weer wat mist ontstaan. Morgenochtend kan het verkeer er ook wat last van hebben. Overdag droog, uh, wolkenvelden, af en toe wat zon en temperaturen van zo'n 15, 16 graden gemiddeld. Uh, in het weekend uh, dan hebben we zaterdag ook zo'n dag. De uh, temperatuur kan zelfs nog iets hoger worden, zo'n 17, 18 graden. In de avond en in de nacht naar zondag waarschijnlijk regen. Zondag een enkele bui maar dan ook weer zon en ook nog steeds hoge temperaturen... van zo'n 17, 18, misschien plaatselijk 20 graden. Nou, bijzonder voor de tweede ja, helft dat, oktober. Uh, dat ziet er goed uit. En uh, ook na het weekend blijft het dan uh, aan de zachte kant. Mooi voor de mensen die dan herfstvakantie hebben. Gerrit Hintstra. De discussie over Zwarte Piet bereikte vandaag een hoorzitting in het stadhuis van Amsterdam. Zwarte Piet staat voor slavernij en is kwetsend, vinden tientallen tegenstanders. De intocht van Sinterklaas in Amsterdam moet wat hem betreft dan ook zonder pieten. Een van de sprekers bij de hoorzitting was Imco Rietveld. Ik ben tevreden met de opkomst van, van alle mensen die dus hier tegen zijn. Het staat helemaal vol, er zijn twee zalen voor, voor beschikbaar gesteld... Uh, het gesprek ja, was, was vrij duidelijk, maar ik heb een beetje dubbele gevoelens of het, uh, of het echt nut heeft of, of in de zin of het in december uh, dan zal veranderen. Ja, in half november bij de aankomst hier in Amsterdam. Ja, ja, ja. Wat is nu oh, oh, oh, jullie voornaamste bezwaar? Wat we, wat we aangeven, er zitten te veel elementen in wat gewoon uh, ja, iets weergeeft van de geschiedenis waar. Ja, waar we eigenlijk gewoon niet trots op zijn. Er wordt een stereotype uh, zwarte man neergezet. En uh, ja, de meeste zwarte mensen ondervinden daar toch wel last van. Ja, nu heeft uh, de burgemeester hier gezegd, tenminste een ambtenaar namens hem... dat hij met al die gevoelens wel rekening wil houden. Daar verder over wil praten, maar uh, zonder... Te tornen zonder de traditie geweld aan te doen. Klopt. Ja, ja dus dat net wat ik zeg, dat, dat, dat, dat maakt het zo dubbel. Dus dat je aan de ene kant het gevoel hebt van ja, praten, zover ik weet, wordt er al jaren gesproken. En ja, zien we dus daar gewoon geen verandering in. Meneer Bosboom, u bent van de Stichting Intocht Sinterklaas in de hoofdstad. Hoe heeft u geluisterd vanochtend? Nou, dat, is, uh, dat raakt je. Dat kan niet anders. Als uh, zoveel mensen uh, bezwaar indienen uh, en uh, uh, daar hun persoonlijke verhaal zo emotioneel op tafel leggen. Uh, ja, dat raakt je wel. Ja. Begrijpt u hun gevoelens? Ik heb, uh, uh, ik heb begrip voor beide kanten. Want uh, wat ik uh, geen begrip heb is voor de hardheid van de discussie. Ik vind de discussie heel hard en dat valt me dan uh, eigenlijk heel erg tegen. Het is heel emotioneel. en uh, We hebben natuurlijk ook te maken met uh, heel veel mensen die wel van deze traditie houden... die zich van geen kwaad bewust zijn uh, wat Zwarte Piet uh, discrimineert. En uh, dat waren wij in ieder geval uh, ook niet. En uh, ik ben heel erg voor de weg van de geleidelijkheid. Ja, maar, ik denk... maar die mensen willen eigenlijk gewoon geen Zwarte Piet op 17 november in de stad zien. Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Ik denk dat uh, heel veel mensen dat niet zullen begrijpen. En uh, ja, ik denk dat dat een te snelle stap is uh, ja. van uh, zo'n uh, lange traditie. Uh, we doen dat de 75ste keer... En een intocht zonder Zwarte Piet eh, lijkt mij heel lastig uit te leggen aan kinderen. Eh, ik, zie, ik zie Sinterklaas niet alleen uh, in zijn eentje op een paard uh, door, door Amsterdam rijden. Nee, maar Wat voor zin heeft dat praten dan en waar zou dat toe moeten leiden? Nou, het moet natuurlijk leiden tot een, een, een, een dialoog is altijd goed. Je moet altijd met elkaar in gesprek leiden, maar daardoor luister je naar elkaar. Ja, maar goed, dat daardoor... zeggen die mensen, we zijn al zo lang aan het kletsen. Ja, ja, maar zij zijn al wel wat langer aan het praten dan wij. Uh, ik doe dit, als vrijwilliger doe ik dit voor mijn vijfde jaar. En ik was uh, niet bewust dat het zo diep uh, zat. En waar, ik, waar we ons niet moeten in laten trekken is dat het uh, dusdanige harde discussies worden waarin wordt gedreigd. En zo werd er gesproken in de hoorzitting in het stadhuis in Amsterdam. U hoorde een verslag van Edwin van den Berg. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft begrip voor de gevoelens van de mensen die daar spraken. Maar hij zegt dat je een langlopende traditie niet in gevaar moet brengen. Hij vindt het niet verstandig om in één keer van alles te veranderen bij de intocht. Vanavond BNN Today. Want er wordt de eerste aflevering van tv-serie De Prooi uitgezonden... over de ondergang van ABN AMRO. Vanavond om half negen op Radio 1. Rijkman Groening, de oud-topman van ABN AMRO... die zit zaterdag vast en zeker met een bakje kaasknabbels voor de buis. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, het is een mens uh, kennelijk. Uh, wel een beetje een gemankeerd uh, mens. Dat uh, speelt Pierre Bokma fantastisch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Stiel, sterk werk. De stiel zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl